Michel, Anita. Een kort woord, want het, het goede woord is gesproken. Maar dat zijn de regeltjes van de traditie met een kleine t. Ik spreek de wens uit en meer dan dat. Dat, je zo, dat we zo naar Ezekiel zullen luisteren. Om al kloppend op de teksten... De Christus eruit te kloppen. Voor eigen hart en leven. Dat zal de gemeente merken. Heeft Jezus gezien. Dat merkt de gemeente. Dat hoeven we zelf niet altijd te merken. en Dat is niet goed voor ons. Maar de gemeente zal het merken. Dat is ook wat dat is ook de grootste vreugde. Als je, als je horen mag dat er in de hemel gezongen wordt. Over één zondaar. Zondaarrest die zich bekeert. Ik kan me geen dankbaarder werk voorstellen op deze aarde om dat te mogen doen. Dat is ook de prikkel, telkens weer. U hebt een grote staf van medewerkers naast u, die hebben hetzelfde nodig. Wat dat betreft pas je er precies tussen. Dat is even mooi als je hetzelfde nodig hebt, dan ben je ook op elkaar aangewezen. De Heeren zegenen je persoonlijk dat is nodig dat je in het water gaat met Ezekiel. Poos je baden, maar ook wel zwemmen. En dat je vooral ook jonge mensen nodigt de beek in te gaan. Want het gaat om leven: leven aan onze ziel. En daartoe hebben we de genade van God nodig. Ik heb gezegd.